1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. De politie heeft fouten gemaakt... bij de afgifte van de wapenvergunning aan Tristan van der Vlis. Massale belangstelling voor herdenking Schiprenica... In het Russische cruiseschip dat op de rivier de Wolga is gezonken. Het schip was overbeladen. Het is zonnig vandaag, er zijn ook stapelwolken, het blijft wel droog. Het wordt 21 graden langs de kust tot plaatselijk 25 in het binnenland. Morgen nog wat warmer, in Limburg mogelijk 27 graden. Maar dan in de middag toenemende bewolking en in de nacht naar woensdag regen. En ook woensdag overdag buien en 17 tot 22 graden.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 Verslaggever Joris van der Kerkhoff in gesprek met de hoofdofficier van Justitie. Mevrouw Nooy, hoe stom is de politie geweest in uw ogen? Nou, het woord stom wil ik vermijden. Ik kan wel uh, zeggen dat ik ongelooflijk van baal in uh, normaal Nederlands dat dit is gebeurd. Het had absoluut niet mogen gebeuren. Dat zegt de chef van de politie ook en daarom doet u nu allemaal zijn best om het in de toekomst te voorkomen... Natuurlijk, als en hadden, uh, ook zonder wapenvergunning kun je uh, aan wapens komen... en kun je misschien wel mensen dood gaan schieten. Hoe ziet u uh, deze misser van de politie in de hele actie op 9 april? We kunnen niet zeggen dat deze misser de oorzaak is van wat er op 9 april is gebeurd. Dat is ook het, uh, het trieste en het ingewikkelde. Want iedereen in Nederland wil graag uh, iemand of iets verantwoordelijk voor dit gebeuren kunnen stellen. Ja, daar bent u ook van, hè? Daar ben ik ook van, zo is het ook. He, en dat maakt dat dit is gebeurd uh, bij de politie... Hè, dat deze informatie niet is meegenomen. Dat is verschrikkelijk en daar balen we met z'n allen enorm van. Dat wil niet zeggen, dat wil ik toch nog maar gezegd hebben... dat als het niet was gebeurd... Uh, dit incident uh, op 9 april of op een andere datum niet had plaatsgevonden. U baalt van de politie, u baalt ook van de GGZ... Van wie baalt u het meeste? Nou, ik zeg niet dat ik van de politie baal. Ik baal ervan dat de informatie niet is meegenomen. En ik vind het jammer dat wij uh, de informatie van de GGZ niet hebben gekregen. Wat zij hebben gedaan is begrijpelijk en klopt ook uh, volgens de wet. Maar wat ik er straks al zei, ik vind het heel jammer... dat we niet in die dossiers hebben kunnen kijken... om te zien wat men daar heeft gedaan en wat men daar wist. Er is iemand gearresteerd, niet omdat hij medeplichtig is geweest... maar omdat hij informatie heeft achtergehouden. Hij is uiteindelijk weer vrijgekomen, maar u wil hem wel vervolgen... Hij is vrijwillig op ons verzoek naar het bureau gekomen... en is daar ver, uh, verhoord in aanwezigheid van zijn advocaat. Niet verdacht van medeplichtigheid, maar verdacht van nalating. Wat heeft hij nagelaten? Wat hij heeft nagelaten is te melden aan de politie... dat hij bekend is met het voornemen van Van der Vee... om zichzelf, maar vooral anderen, om het leven te brengen. En die hebben blijkbaar met elkaar gesproken daarover dan? Die hebben daar met elkaar over gesproken, dat is correct, ja. Familie? Ik begrijp u Gaat, gaat het om familie of gaat het om een vriend? In welke hoek moet ik zoeken? U, uh, u begrijpt dat ik daar zo min mogelijk informatie over geef nu... omdat... Um, het lastig is voor deze persoon. Hè? Gelet op alles wat er is gebeurd. Um, dus daar wou ik het graag bij laten. Dank, Dank u wel. Graag. Het was hoofdofficier Kitty Nooy in gesprek met de verslaggever Joris van der Kerkhof. Matthijs van der Wiel die heeft die persconferentie vanmorgen ook gevolgd. Matthijs, wat heb jij verder voor nieuwe dingen gehoord over die schietpartij? Er werd een hele uitgebreide reconstructie vertoond met toch een paar nieuwe details. Bijvoorbeeld dat de schietpartij maar drie minuten duurde, heel kort dus eigenlijk. Dat is de hele periode van het uitstappen uit de auto tot het moment dat hij zichzelf heeft doodgeschoten van de, v, van de Vlis. In die drie minuten heeft hij 120 keer geschoten, dus 120 hulzen gevonden. Duidelijk werd ook vanuit die reconstructie dat uh, de daad goed was voorbereid. In de maanden vooraf was Van de Vlis op zoek naar een semi-automatisch wapen. Ook op zoek naar extra magazijnen voor de munitie. Hij kocht ook een kogelwerend vest, deed wat onderzoek. Hij heeft het allemaal alleen gedaan, werd bekendgemaakt. Het was echt een solo actie. Niemand wist ervan dat hij het aan het voorbereiden was. En hij heeft zijn slachtoffers willekeurig gekozen. Dat waren echt willekeurige mensen die de pech hadden op dat moment daar rond te lopen in de waarvan één slachtoffer overigens nog steeds in het ziekenhuis ligt. Een soloactie dus, uitgevoerd door uh, Tristan van der Vlis. Uh, hij is ziek, was ziek, geestesziekte. Verklaart dat ook waar uh, de, die hele schietpartij? Nou, daar gaat het Openbaar Ministerie wel van uit. Tristan van der Vlis leed aan schizofrenie, een ernstige vorm. Hij had last van psychoses, hij was paranoïde. Hij dacht bijvoorbeeld dat hij met geesten kon praten, hij hoorde stemmen... noemde zichzelf paranormaal onderzoeker. En hij was gefascineerd door de dood, noemde de schietpartij op Columbine High School zijn grote voorbeeld. En in dat ziektebeeld, in de aanloop van de schietpartij, speelt ook God een belangrijke rol... hebben de onderzoekers achteraf vastgesteld. Tristan van der Vee is christelijk opgevoed. Vanaf 2001 kreeg hij grote belangstelling voor het geloof... maar hij is vervolgens in, in conflict gekomen met God. Hij was begonnen om een nieuwe Bijbel te schrijven... door hem zelf ook wel het tegenwoord genoemd. Een citaat. Deze nieuwe Bijbel is geschreven door iemand die wel in God geloofd heeft. Dit is puur persoonlijk en niet bedoeld om iemand van zijn of haar geloof te beroven. Ik heb veel gebeden en er is nooit enig gebed verhoord. Ik heb hier veel verdriet van...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 En dan zien we als totaal dat die koopkrachtverandering in 2010... een beetje een nivellerend effect heeft gehad... omdat de mensen met de hoogste inkomens het meeste achteruit gingen. En CBS noemt die koopkrachtdaling een nasleep van de economische crisis in 2009. Het Russische cruiseschip dat gisteren op de Wolga is gezonken. Dat schip was overbeladen. Aan boord waren ongeveer 190 mensen. Terwijl er volgens de voorschriften niet meer dan 120 op het schip mochten. 80 mensen werden gered. En inmiddels zijn 13 lichamen geborgen. Gevreesd wordt dat zo'n 110 opvarenden... onder wie veel kinderen zijn verdronken. Duikers zoeken in de rivier naar lichamen. En dat is lastig. Het water van de Wolga is erg modderig. En de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Op Cyprus zijn bij een explosie op een marinebasis veel slachtoffers gevallen. Er wordt gesproken over zeker tien doden en tientallen gewonden. Ziekenhuizen hebben mensen gevraagd om bloed te geven. Op die basis lag veel munitie opgeslagen... afkomstig van een schip dat in 2009 werd onderschept... toen het van Iran was op weg naar Syrië. En journalist Ted Gijzel is in de buurt van de getroffen basis... waar ook de grootste elektriciteitscentrale van het land ligt. Achter een heuveltje vlakbij de centrale, daar stonden die containers... Uh, vol met explosieven. Een ervan is in brand gevlogen. Twee zijn er daardoor ontploft. En dat heeft uh, ja, door, door, door een enorme knal. en uh, uh, wat gebouwen doen instorten bij de elektriciteitscentrale. En daar is uh, eigenlijk uh, de ellende mee begonnen. In verschillende delen van Cyprus is de elektriciteit uitgevallen. De kracht van de explosie was enorm. Tot op enkele kilometers van de basis zijn ramen en deuren weggeblazen. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Turkse politie heeft opnieuw enkele verdachten aangehouden in het voetbalomkoopschandaal. En ook de voorzitter van voetbalclub Trabzonspor en een oud-bestuurslid van de Turkse Voetbalbond worden verdacht van het manipuleren van wedstrijden. En ook enkele andere officials en een vroegere keeper zijn gearresteerd. Eerder waren er al 50 mensen aangehouden en gisteren werd ook de voorzitter van landskampioen Fenerbahçe opgepakt. Volgens de Turkse justitie zijn er aanwijzingen dat er bij zeker 19 clubs uit de hoogste twee divisies wedstrijden zijn gemanipuleerd. In landen als Zuid-Korea en Zimbabwe lopen ook onderzoeken naar omkopingspraktijken in het voetbal. Een man die is veroordeeld voor verkrachting is niet teruggekeerd van verlof. Hij kreeg in 2007 zes jaar cel voor het verkrachten van een vrouw uit Eindhoven. Die man zou binnenkort weer vrijkomen en mocht daarom af en toe met verlof. En volgens het Eindhoven's Dagblad wilde de verkrachter niet beloven... dat hij uit de buurt van zijn slachtoffer zou blijven. Justitie wil niet bevestigen of daar afspraken over zijn gemaakt. En ook wil justitie niet zeggen hoe lang die man al wordt vermist. Burgemeester Van Gijzel van Eindhoven heeft in een e-mail aan minister Opstelte zijn ongenoegen geuit over het ontsnappen van de verkrachter. Het is vandaag een beladen dag in de Bosnische stad Srebrenica. Daar wordt herdacht dat de enclave van destijds werd ingenomen... door de Bosnisch-Servische generaal Mladic en zijn leger. Zo'n 8000 moslimmannen werden weggevoerd en later bleken ze te zijn vermoord. Dat gebeurde op 11 juli 1995. Correspondent David-Jan Godfoy is bij die herdenking in Potocari... vlakbij Srebrenica, waar dat drama plaatsvond. Wat gebeurt daar vandaag in Potocari, David-Jan? Nou, het belangrijkste wat hier gebeurt is dat er 613 uh, nieuw geïdentificeerde slachtoffers worden begraven. Dat is zeg maar een jaarlijks terugkomende uh, gebeurtenis. Uh, daar komen de meeste mensen voor, natuurlijk hun nabestaanden, hun, uh, hun verwanten. Maar het is ook een grotere bijeenkomst. Het is een bijeenkomst waar de Bosnische moslims... Het slag, het, het, het, de, de slagpartij van, van het Verbredingszaai in 1995 herdenken. En dan komen ze vanuit alle hoeken en gaten van het land. Er zijn een schatting zo'n 30.000 mensen hier vandaag. Dat is dus een enorme drukte. Uh, waar staan die? Die staan grotendeels op. Ja, het is een herinneringscentrum waar dus ook een begraafplaats op is. Daar vindt het officiële programma plaats. Uh, en je moet je voorstellen, het is vandaag 40 graden en er is nauwelijks beschutting. Dus die mensen, ik was zojuist eventjes bij, bij de, de, de, de eerste hulp. Er zijn het afgelopen uur 100 mensen flauw gevallen of met uh, brandwonden uh, opgenomen. Um, en het gekke was dat in een uh, belendende hal werd een officieel programma voor hoogwaardigheidsbekleders uh, gehouden. Die zaten dus lekker koel, cool, terwijl de mensen om hier natuurlijk eigenlijk gaat, hier met z'n allen in de brandende hitte stonden. Ja, vreemde organisaties. Zijn mensen er boos om? Ja, nou kijk... Mensen proberen nu vooral aan, aan water te komen, aan schaduw te komen. En het officieel programma is nu afgelopen. Dus nu gaan de mensen naar de graven van, uh, van hun verwanten. En uh, daar rouwen ze de, de woede is, denk ik, nee, nog niet zo heel erg groot... maar ik denk wel dat er later eens eventjes nagedacht wordt... van had het nou echt zo gemoeten en had het niet anders gekund. David Jan Godveld bij die jaarlijkse herdenking in Srebrenica. De politie heeft gisteravond een van de twee meisjes gearresteerd. Die worden verdacht van de beroving van een blinde bejaarde. man van 76, die zaterdag in Graven werd aangesproken door twee minderjarige meisjes. Die probeerden zijn tas te pikken... En ze drukte daarbij een sigarettenpeuk in zijn gezicht uit. En ze gingen er uiteindelijk zonder buit vandoor. Op de fiets naar getuigenoproep kreeg de politie tips binnen... die naar een van die verdachten leidden. En de politie denkt dat de andere verdachte nu ook snel kan worden opgepakt. Sport. Op de fiets nou vandaag even niet, want het is eh, rustdag in de Tour de France. Voor zover ongeveer het hele peloton kon die rustdag niet op een beter moment komen. Want wat voor week hebben we achter de rug. Johnny Hogeland kan eh, ja, zijn wonden laten helen in de hoop dat hij morgen weer kan fietsen. Gio Lippens die, eh, is in Frankrijk. Gio, hoe is het met Hogenland? Hij heeft inmiddels weer op de fiets gezeten. Hij heeft een tochtje van ongeveer 40 minuten gemaakt met zijn vader. Uh, op de fiets dus. En uh, toen hij daar afstapte, toen liet hij toch duidelijk blijken dat het hem allemaal wel meeviel. Maar ja, dat is dan toch de schade. Meestal na de eerste dag, een dag later, doet het uh, meestal wel wat meer pijn. Uh, natuurlijk 33 hechtingen in zijn lichaam, bij de kuiten, in zijn uh, bil. Dat, is, uh, de, dat zijn toch wel de plekken die het hardst uh, geraakt zijn. Maar goed, Johnny Hogeland zelf is in ieder geval optimistisch. En wil morgen hoe dan ook. Uh, gaan opstappen. Zijn uh, wonden die worden behandeld, uh, de zwellingen met name, die worden behandeld met een uh, koelapparaat uh, dat ze op dit moment bij Vakant uh, in het hotel hebben gehaald. en uh, Waarmee ze in ieder geval proberen te voorkomen dat die zwellingen nog, uh, nog, nog groter worden. Want uh, dat zou uiteindelijk toch wel het functioneren morgen behoorlijk kunnen gaan uh, belemmeren. Maar goed, Sonny Hogeland dus uh, in ieder geval weer even op de fiets. Uh, we moeten morgen afwachten wat er nou precies allemaal met hem gaat gebeuren. En voor de rest, ja, iedereen zal wel een beetje gaan genieten van die uh, rustdag want uh, dat zal een welverdiende rustdag zijn voor de meeste renners. Uh, alle renners hebben wel even op de fiets gezeten. Want er is niemand die die rustdag aan zich voorbij laat gaan zonder een stukje te fietsen. Want één dag niet fietsen, dat betekent dat je helemaal uit je ritme bent. Gio Lippens in Frankrijk natuurlijk straks veel meer in Radio Tour de France. Weg naar de ANWB. Erwin de Hart, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er staan uh, een drietal files. Om te beginnen op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Uh, tussen Maastricht Airport en Maastricht, er staat een vijf kilometer file. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, er staat een kapotte auto op de weg. De houdt één rijstrook dicht. Tussen Alfred Kastrikum en Knoop het Kooimeer, daarom 3 kilometer. En de A27 Breda richting Gorkum, er staat een file tussen Werkendam en Industrieterrein Avelingen van 2 kilometer. Dit zijn hoofdpunten van het nieuws om kwart over één. Tristan van der Vlis had geen wapenvergunning mogen krijgen... omdat hij opgenomen is geweest in een psychiatrische inrichting. In Srebrenica wordt onder grote belangstelling de val van de enclave herdacht. Vandaag precies 16 jaar geleden. En het Russische cruiseschip dat gisteren op de Wolga is gezonken... had veel te veel mensen aan boord. Dit is Radio 1. en CRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. We zijn bijna met z'n 7 miljarden op de Wereldbol. En de wereldbevolking blijft maar groeien. Hoeveel kunnen er eigenlijk nog bij? Wannie De Wijn is acteur. Maar schreef en regisseerde ook het succesvolle toneelstuk De Goede Dood. En dat is hij deze week ook aan het verfilmen. Voor De Wijn is het de eerste keer dat hij een film regisseert. En in deel 1 van zijn radiodagboek vertelt hij dat dat best spannend is. Ja, het was vragen om problemen. Uh, geen budget, geen ervaring. En geen tijd. Dus slechter kun je het niet hebben om je debuut te maken. En na half twee is het stand.nl en daarin gaat het ook over het drama gisteren in de Tour. Twee renners in de kopgroep, onze Johnny Hogeland en de Spanjaard Fletcher... werden gewoon van de weg gereden door een auto van de Franse tv. De verontwaardiging is groot en de verwachting is dat de toerdirectie vandaag maatregelen neemt. De roep is er ook vanuit de ploegen trouwens. En daarom onze stelling, het aantal volgauto's en motoren in de Tour moet worden gehalveerd.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 Vandaag is het Wereldbevolkingsdag. Deze dag is in het leven geroepen door United Nations Population Fund, de UNPF. En die willen met deze dag het belang onderstrepen voor het onderzoek naar bevolkingsgroepen. Eind dit jaar delen we onze planeet al met 7 miljard andere mensen. Even ter vergelijking, in de jaren 30 waren dat er nog maar 2 miljard. Lunch vraagt zich af hoeveel mensen kan de wereld aan... zodat iedereen eten, drinken en een dak boven het hoofd heeft. Ik praat erover met Gijs Beets, demograaf van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Dag meneer Beets. Goedemiddag. Zijn er eigenlijk niet al te veel mensen op de wereld nu? Uh, ja, die vraag wordt op die manier wel vaker... Uh... Gesteld, uh, dat is heel moeilijk te beantwoorden. Ik weet geen wetenschappelijke criteria of objectieve meetstaven... om te zeggen wanneer het echt te vol is of, of dat er nog wel wat bij kan. Uh, er komen er nog behoorlijk wat bij. Uh, de FAO, de Food and uh, Agriculture Organization van de Verenigde Naties... heeft ooit berekend dat, er, dat je waarschijnlijk wel uh, fatsoenlijk uh, voedsel kunt fourneren aan iets van 20 miljard mensen. Nou, daar zijn we nog lang niet. Ja, dan kunnen we nog even door. Dan kunnen we inderdaad nog even door. Maar dat moet dan ook natuurlijk nog fatsoenlijk verdeeld worden. Want om meteen, misschien even in te gaan op uw vraag: is 7 miljard al te veel? Of kan er nog een heleboel bij? Op dit moment is het ook zo dat er in bepaalde delen van de wereld niet voldoende voedsel is. En dat is meer een verdelingsprobleem. Want het voedsel is er wel, maar het komt niet op de bestemde plek aan. En, en nou ja, dat, dat zouden we toch eigenlijk ook heel fatsoenlijk en, en, en keurig netjes ja. en voor iedereen. Uh, moeten regelen. Ja, want dat is natuurlijk het punt. Ik bedoel, qua oppervlakte zou je misschien wel 20 miljard mensen kwijt kunnen. Maar dan gaat het inderdaad over die verdeling. Waar gaat dat nu fout, nu al? Waar dat fout gaat... Uh, ja, dat, dat zit toch vooral, denk ik, in, in de mate waarop uh, bepaalde uh, uh, regeringsleiders... Uh, uh, ja, er niet in slagen om, om hun land zodanig uh, goed te organiseren. Dat, uh, nou ja, dat het voedsel ook inderdaad bij iedereen terecht komt. Dus er zijn ja, er zijn toch altijd een heleboel landen waar uh, ja, de happy few uh, steeds happier wordt en steeds wealthier. En, maar het is, en is dat dus niet, de kosten van anderen. Het is dus vooral een kwestie van niet willen dan, om dat probleem op te lossen. Of is het echt uh, niet kunnen? Uh, ik, ik denk dat het eigenlijk altijd opgelost zou kunnen worden. Maar het is misschien meer willen. Ja. Dus ja. het is het gedrag van mensen wat bepaalt of, of anderen uh, wel of niet erin slagen om, uh, om ook een fatsoenlijk leven te leiden. Ja, het is natuurlijk makkelijk hier in het Westen, want daar hebben we het over het algemeen uh, al ja. goed. Al, al klagen we altijd natuurlijk uh, hier. Maar dan als je kijkt naar andere delen van de wereld, dan valt het dan nog best mee. Uh, een van de millenniumdoelstellingen was om het aantal hongerlijdende tot 2015 te halveren. Uh, dus die doelstellingen zijn er dan wel. Men is er wel mee bezig, maar gaat dat ook lukken? Uh, die doelstellingen zijn er inderdaad. Uh, dat is zeer de vraag of dit gaat lukken. Dat geldt ook voor een aantal andere doelstellingen. Dat hebben we trouwens wel vaker gezien. Want ook in de jaren 60 en 70 en 80... zijn er wel eens doelstellingen geformuleerd. En die bleken dan keer op keer toch niet uh, haalbaar. Deze zijn dus, uh, dit zijn de millenniumdoelen. Uh, en in 2015 wordt dat uh, afgerekend... in de, in de in een voltallige vergadering van de Verenigde Naties. En uh, ja, dan zullen we zien of dat gelukt is. Maar ik, ik vrees dat dat opnieuw niet ja. zal lukken. En... Uh, uh, ja, ook niet alle elementen werken natuurlijk mee. Hè. Nu, op dit moment is het ook weer zo dat er in delen van China... maar ook in de, in de horen van Afrika, dus dat is uh, Somalië en omgeving... dat daar uh, ja, door, door klimatologische omstandigheden uh, uh, oogsten dreigen te mislukken. En dat is natuurlijk, uh, althans voor het, voor het voedselonderwerp... het voedseldeel van het fatsoenlijke leven... is dat, uh, ja, is dat natuurlijk ja. toch ook een, een, een buitengewoon grote belemmering. Ja. En dat hadden we niet helemaal ingecalculeerd natuurlijk. Hè, want we gaan er eigenlijk dat als je uh, voedsel gaat produceren, dat dat uh, meestal ook wel lukt. Maar vaak, helaas, ja. misschien wel steeds vaker lukt het uh, op een aantal plekken niet. Laten we eens even dicht bij huis kijken in Nederland. Er uh, pas ook nieuwe cijfers bekendgemaakt over onze bevolking. Uh, we, we kennen allemaal dat liedje van Fluitman van Tijn, 15 miljoen mensen. Maar dat was al een paar jaar geleden, want intussen zitten we al bijna op 17 miljoen. 16,6 om precies te zijn. Ja. Um, en het, het grappige is nu dat we denken dan wel dat dat allemaal mensen maar zijn... die uit het buitenland hier binnenkomen. Uh, maar dat is helemaal niet zo, hè? Nee, dat is helemaal niet zo. De groei van de bevolking vindt voornamelijk plaats door in eerste instantie geboorte. Want er zijn iets van 180.000 kinderen per jaar die geboren worden. Dan gaan er iets van 140.000 dood. Dus dat is een, althans op dit moment, jaarlijks. Dus dat is een verschil van 40.000. En afhankelijk van immigratie en emigratiegolven. Want die komen een beetje in golven. Die zijn wat minder makkelijk voorspelbaar. Maar ja, er is dus ook een, op dit moment weer een immigratieoverschot. Dus er komt ook door immigratie nog het een en Erbij. Uh, wat wij echter verwachten is uh, dat, uh, nou ja, dat weten we allemaal, we zijn aan het vergrijzen en er is na de oorlog een enorme uh, naoorlogse geboortegolf geweest. En die, uh, ja, die zal toch uh, binnen honderd jaar nadat ze geboren zijn, uh, zullen helaas uh, de meeste van die mensen overlijden. Mm -hmm. uh, dus er komt ook een overlijdensgolf aan. Er komt dus gewoon een sterftegolf aan. En die sterftegolf die zal groter zijn. Verwachten wij dan het aantal mensen dat geboren zal worden. En dat betekent dus dat je uh, in, dat de natuurlijke groei zometeen ophoudt. Wij verwachten dat uh, rond uh, 2030, 2040. Uh, en dan, uh, ja, dan kan de bevolking eigenlijk alleen nog in omvang toenemen als er dus veel meer mensen zouden immigreren dan er emigreren. En uh, ja, dat ligt niet zo in de lijn daar verwachting. In dus politiek gevolg zal dat niet gebeuren? Nee. Nee, dat, dat verwacht ik niet. Dus op een gegeven moment uh, zal het immigratieoverschot, zoals dat met mooie woorden heet... Uh, niet meer uh, in staat zijn om het natuurlijke verlies van de bevolking... om dat uh, ja. te compenseren. En daar gaat dus de totale bevolking afnemen. En dat zien we al in een heleboel Europese landen gebeuren. Kijk aan, dus die bijna 17 miljoen die er nu zijn, daar zal misschien nog wat bij komen. Maar uiteindelijk stabiliseert zich dat en, en, en loopt het zelfs verder terug, dan ook zou in Nederland. Het, dan, ja, dat is een verwachting. Dus we gaan iets naar 17.1, 17.2, denkt op dit moment uh, het CBS die voor Nederland de bevolkingsprognoses maakt. En, en daarna zal dat langzaam weer gaan uh, afnemen. Ja. Ja. De groei, hè, uh, ook, ook niet alleen hier in Nederland, wordt door, uh, maar ook in de hele wereld... wordt door sommige mensen wel als beangstigend uh, ervaren... en ook, ook wel als zodanig genoemd. Deelt u die mening eigenlijk? Uh, nou, dat deel ik eigenlijk uh, niet. Wat, wat, wat ik een van de meest uh, opmerkelijke ontwikkelingen vind... Uh, een, een, echt, een echt fantastische ontwikkeling in de afgelopen 50 jaar... is dat het kindertal wereldwijd is ge, uh, gehalveerd. Vijftig uh, uh, jaar geleden uh, kregen we gemiddeld... Uh, uh, iets van vijf kinderen en nu is dat 2,5 en, en dat vind ik een, een, een buitengewoon uh, grote prestatie. Als dat niet was gebeurd, dan hadden we nu al uh, veel meer dan 10 miljard uh, inwoners gehad op aarde. En, uh, dus het is een, een, een prestatie van de eerste orde. Uh, verder verwachten de uh, Verenigde Naties uh, die de wereldbevolkingsprognoses maken... Uh, dat er uh, aan het eind van deze eeuw, dat duurt natuurlijk nog wel eventjes, maar dat we toch op een stabiele bevolking in de wereld zouden kunnen uh, komen van rond de 10 miljard. Dat we van 7 naar 10 miljard uh, stijgen, dat is bijna onvermijdelijk, want er is uh, in een groot deel van de wereld is de bevolking nog ontzettend jong, dus dat zijn hele jonge mensen en die willen allemaal graag kinderen krijgen. En zelfs als ze maar twee kinderen krijgen, uh, ja, dan, dan, dan komen er nog een heleboel uh, mensen bij. Dus uh, onder de 10 miljard uh, stabiliseren op, op korte termijn, dat, dat lijkt Neuk. mij uh, uitgesloten. Nou, nou gaat het toch niet, in, als je de politiek zo volgt... en niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd volgt... dan gaat het er niet heel veel over, over die bevolkingsgroei... terwijl het toch een belangrijke factor is. Uh, hoe, hoe verklaart u dat eigenlijk, dat het zo van de agenda is verdwenen? Nou, dat verklaar ik vooral doordat uh, ja, wij daar allemaal uh, nogal emotioneel natuurlijk uh, bij betrokken zijn. Iedereen heeft daar andere ideeën over en uh, ik denk dat ontzettend veel mensen het buitengewoon vervelend vinden als de politiek zich bemoeit met wat er in de slaapkamer gebeurt, of je wel of niet kinderen krijgt, hoeveel kinderen je krijgt, et cetera. Niet voor niets is dat onderwerp uh, opgenomen in de uh, verklaring van de mensenrechten, hè, dat wij dus allemaal uh, zelf mogen besluiten of we wel of niet kinderen krijgen en zoja hoeveel. Uh, en dat geldt eerlijk ik zeg natuurlijk ook voor het onderwerp sterfte. Want uh, niemand wil eigenlijk dat iemand zich daarmee bemoeit. Uh, sterker nog, uh, artsen worden natuurlijk opgeroepen. en hebben een eet afgelegd. om, om het leven zo lang mogelijk te laten duren. Ja. En, en dat willen we ook allemaal graag. Dus uh, laten we zeggen, de, de, je zou de vergrijzing. in, in, in, in theorie kun je het natuurlijk ook oplossen. door uh, de sterfte te gaan uh, ja. uh, vers, uh, uh, ja, intensiveren. Dus uh, laten we zeggen, te vervroegen of iets dergelijks. Als je zegt. Uh, uh, niemand mag een... Uh uh, meer uh, verder leven na zijn 65 Ja, dan hebben we ook geen 65-plus probleem. <laughs> uh, dat zou je, in, in theorie zou dat natuurlijk kunnen. Dat ja. willen we niet. Dat willen we geen van allen. We willen allemaal zo lang mogelijk leven. En daar hebben onze... Uh, onze voorouders hebben daar ook ongelooflijk veel aan gedaan... om dat mogelijk te maken. Ja. Die levensverwachting is natuurlijk... Uh, langzaam gegroeid en groeit overigens nog steeds. En ik denk dat iedereen... dat eigenlijk een groot goed vindt. Maar eigenlijk is het dan een beetje paradoxaal... als je nu zegt van, ja, de vergrijzing... is een probleem. Ja. Uh, ik zie het veel meer als... Een een uitdaging. Dat is eigenlijk met heel veel demografische ontwikkelingen altijd zo geweest dat dat uh, ja, op een gegeven moment een, uh, een, een vrij autonoom proces is en daar word je mee geconfronteerd als overheid of als samenleving. En uh, ja, daar moet je je aan aanpassen. Ja. En, en dat is meestal ook wel gelukt, denk ik. U blijft het voor ons in de gaten houden in ieder geval. En als er alarmerende berichten zijn, dan horen we dat graag van u. Uh, Gijs Beets, demograaf van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Het Radio Dagboek. Deze week met Wannie de Wijn, schrijver en regisseur van De Goede Dood... wat we momenteel aan het verfilmen zijn. En u kunt hem kennen, Wanny de Wijn, als de grote politieman uit de serie Vuurzee. Hij speelde verder ook nog in Unit 13 en in veel andere series. Maar hij schreef en regisseerde ook het toneelstuk De Goede Dood... over een man die euthanasie pleegt. Daarmee won hij in 2008 de toneelpublieksprijs. Het wordt inmiddels ook over de grens gespeeld... En deze week gaat Wanny de Wijn dus dat stuk verfilmen... met acteurs als Huub Stapel en Peter Tuinman. Voor deze Wannie de Wijn een spannende tijd... want het is voor het eerst dat hij een film regisseert. Even het doorloopje doen van die scène. Dat is even de plekken weten voor, uh, <kijkt> voor Sam en Ruben. Ja, ik uh, wil met het theaterscript meelopen... want er is, er is nog een hele belangrijke zin... die is in het uh, in filmscript weggeraakt op een of andere manier... En, uh, dat realiseer ik me net, dus er komt nog een zin bij uit het theaterscript. Oké. Maar dat hebben ze 140 keer gespeeld, of 130 keer, dus dat weten ze wel. Oké, dus jij begint even buiten, Hans? Ja. Kijk, gaat hij? Je hebt iets stilte. En. Actie. Sammy. Ja. Heb jij Ja, we hadden deze voorstelling gemaakt en dat was zo'n succes. Dat hadden we een soort. gevoel over, een soort chemie dat we dachten, dat is iets heel bijzonders. En dat bleek ook wel uit de reacties. En uh, aan de keren dat het uh, in reprise is gegaan. En uh, dat we de publieksprijs gewonnen hadden. Dus uh, we hadden altijd het gevoel, er moet, er moet nog wat mee. En uh, het uh, gaat nu inmiddels in, uh, in Duitsland, speelt uh, de goede dood, der goede dood. En in Engeland zijn ze ermee mee bezig, in Londen. En uh, toen dacht ik van, het zou mooi zijn als we nog een... Uh, als we nog een film met deze cast konden maken. Ja, dat liep in het begin een beetje mis. Omdat het uh, heel groot was en dan moest je naar het filmfonds en al dat soort dingen. En uh, toen dachten we dat we de film niet meer zouden gaan maken. En toen zaten we, zat ik met mijn vriendin Saskia Bonaris, die ook in de film speelt. Zaten we drie maanden geleden zaten we om de tafel en zij had een aanbieding voor iets en ik. En toen zeiden we: Zouden we niet samen nog iets leuks willen gaan doen? En toen kwam natuurlijk dat filmplan weer naar boven. Wat inmiddels op de lange baan geschoven leek te zijn. En toen belden we Pim. En Pim is de uitvoerend producent. En die zei, dat is wel een goed plan. En drie dagen later kon iedereen. En uh, zelfs Substapel stapel met zijn drukagenda agenda. En dat iedereen belangeloos dat wou doen. En hier staan we nu drie maanden na, na de beslissing. Het kan alleen maar minder worden. Ik moet even afkloppen. Ik ben mijn oom, dat kan toch helemaal ja, niet? omhelzen, pak die armklemmer, die nekklemmer die je had. Zie je, dat een mooi moment om Ik voor te komen, het voelt heerlijk, alleen het is dat een grote verantwoordelijkheid, want het is natuurlijk toch het voelt het het dat ik dat stuk geschreven heb en dat, het dan uiteindelijk, dat ik het ook geregisseerd heb... en dat dit dan mijn eerste filmregie wordt... waarvan je nooit weet of je dat kunt of niet. Maar ik heb ooit eens gehoord dat iemand zei... van uh, het verschil tussen theater en film is dat je theater... Dan, <coughs> dan maak je eigenlijk als pottenbakker een mooie vaas. En die kun je onderweg nog helemaal op de draaischijf kneden en vormen. En dat soort dingen, en dan kun je procesmatig werken. En film is eigenlijk een soort mozaïek, wat je, allemaal kleine stukjes mozaïek... En die verzamel je en die draaien en later maak je daar een compositie van. En dat in mijn achterhoofd hou ik dan maar een beetje en dan denk ik van nou, laten we dat maar zo doen dan. Ja, ik weet ook niet op moed. Ik heb hier een plaatje. Gaan we? Stand by, stilte. Zeg klop. En ja, het was vragen om problemen. Geen budget, geen ervaring en geen tijd. Dus slechter kun je het niet hebben om je debuut te maken. Ik was heel zenuwachtig, want je gaat iets doen wat je helemaal niet kunt. Of waarvan je niet zeker weet of je het kan. En dat, dat moet nog maar blijken of ik het kan. Je weet wat je graag wil zien. En dat is... Uh... Dus ik hoop dat dat uh, bij film ook lukt. Ik vind hem heel goed, ik wel gewoon een eentje hebben. Wanneer de Wijn dus deze hele week in het radiodagboek. Gemaakt door Maarten Bleumers. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. De stelling zometeen in stand.nl. Het aantal volgauto's en motoren in de tour moet worden gehalveerd. En we zijn benieuwd naar uw eens en oneens. Dat zometeen. Eerst is hier Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. Christian de van der Vlis leed aan schizofrenie en had al zeker twee keer een zelfmoordpoging gedaan. Dat is gezegd bij de presentatie van twee onderzoeken naar de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof en Alfa aan de Rijn. Volgens hoofdofficier van justitie nooit wisten diverse instanties, waaronder de politie, dat van der Vlis psychische problemen had en dat hij daarom nooit een wapenvergunning had mogen krijgen.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 Duizenden agenten krijgen binnenkort een smartphone... om hun werk te vergemakkelijken. De politie heeft een miljoenendeal gesloten met KPN. Met de smartphone kunnen politiemensen efficiënter werken... waardoor ze langer op straat kunnen surveilleren. En dat is het nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie met één file op de A2. Eindhoven richting Maastricht. Er staat tussen Maastricht, Aken Airport en Maastricht... een file van 5 kilometer.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 De negende etappe in de Tour de France gisteren zorgde voor een onverwachte held. Luis Leo Sanchez won de etappe, maar de man waar iedereen het over heeft... is natuurlijk Johnny Hogeland. Hij werd van de weg gereden door een auto van de Franse televisie. De discussie over dat aantal volgers in de Tour is ondertussen opgeleid. Want moet dat aantal niet drastisch omlaag? Daan Luijks, de teammanager van Vacansoleil, Soleil, dat is de ploeg van Hogeland, vindt van wel. Er zijn te veel mensen in het peloton, er zijn te veel motoren in het peloton... En ik denk dat we dat uh, of ze moeten opgeleiden of we dat tot tonnen mogen. Of uh, ja, ik denk dat we gewoon de helft minder moet. De helft minder volgens in de Tour dus. Is dat goed om ongelukken zoals gisteren te voorkomen of lastig... omdat de renners nu eenmaal leven van de publiciteit die de Tour genereert? Ik ga erover doorpraten met Adrie van Houwelingen. Dat is een van de ploegleiders bij de Raboploeg. Die zit natuurlijk eh, op dit moment in Frankrijk. Hij zit bij onze mensen van Radio Tour de France. Maar de, het hotel van de Rabo dat is een heel klein dorpje... dus dat gaat allemaal via satellieten. En dat betekent dat er enige vertraging op zit. Dus als ik een vraag stel en meneer van Houwelingen reageert wat langzaam... dan ligt dat niet aan hem, maar dan ligt het aan... de verbinding. Ik leg dat maar even uit, want voor je het weet heb je weer een verkeerd beeld. Dag meneer Van Houdelingen, bonjour. Bonjour, goeiemiddag. Wij ja. beginnen standpunten en altijd met drie keuzes. Uh, daar mag u eigenlijk alleen maar ja of nee op zeggen op die keuzes. Hier komen ze. De toerorganisatie maakt de belangen van renders ondergeschikt aan de commercie. Nee. De champagne bij ons smaakte gisteren net zo goed als anders bij een overwinning. Ja. De NOS moet Mart Smeets ook na zijn pensioen in dienst houden. Nee. <laughs> heb u zo'n hekel aan hem? Ik heb geen hekel aan Mart Smeets. Uh, maar ik denk dat het tijd is voor verjongen. En ik vind dat uh, Mart Smeets hele goede programma's maakt. Uh, maar niet in vaste dienst als uh, commentator bij wielerwedstrijden. Nee, oké. Okay, nou goed, dat was een plannetje namelijk van 50+. plus. Een van de oudere partijen die, uh, die vindt eigenlijk dat Smeet gewoon langer in dienst moet blijven. Dus vandaar die laatste keuze. We gaan zo meteen praten over uh, de stelling. Die luidt, het aantal volgauto's en motoren in de Tour moet worden gehalveerd. En we zijn natuurlijk ook benieuwd naar de mening van onze luisteraars. Die kunnen reageren, eens of oneens. Sms staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. Dus 0800 -1101. U mag ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. En meneer Van Houwelingen, het aantal volgauto's en motoren in de tour moet worden gehalveerd. Dat komt eigenlijk voort uit de koker van Daan Luijks, van Van Kansolij, Hebben we net laten horen. Bent u het eens of oneens met die stelling? Uh, in grote lijnen ben ik het ermee eens. Uh, zonder me te willen vastpinnen op uh, het halveren van het aantal uh, volgauto's en motoren. Ik weet ook niet goed uh, hoe het verdeeld is. Ik bedoel, er zijn mensen die. Uh, iedereen denkt dat hij er beroepsmatig uh, bijna moet zijn. Uh, die volghouders van de tour en motoren. Ik denk dat het uh, afhangt van uh, waar je over praat. Praat je over auto's met, uh, met gasten, of praat je over uh, auto's van ploegen, of praat je over fotografen, uh, jury? Het zijn allemaal mensen die uh, bij een wedstrijd uh, betrokken zijn en die ook. Uh, een functie daar hebben. Ja. En je, je kan je afvragen of uh, gasten daar een functie hebben... en of het nodig is om zoveel fotografen bij een wedstrijd aanwezig te hebben. Ja. Hoe extreem was het gisteren in uw ogen? Nou, op zich was het niet extremer dan uh, andere dagen. Dat is uh, gewoon dagelijkse kost in de Tour de France. Alleen is er gisteren een chauffeur van een gastauto die niet uh, oplet, niet goed uitkijkt en uh, niet zonder uh, gevolgen vijf renners kan passeren. Ja. Maar u loopt dat wat langer mee in het wereldje? Ik bedoel, als je het dan vergelijkt zoals het gisteren was en, en, en jaren geleden, uh, is het dan nu veel erger geworden in 2011? Ik denk uh, dat er ieder jaar meer geaccrediteerden komen in de tour. Dit jaar zijn het er uh, ruim 6000, meer dan 6000. En dat wil niet zeggen dat die allemaal in een auto of op een motor meerijden in of achter het peloton of te vooruit. Maar uh, de massaliteit neemt uh, nog steeds toe, denk ik. Ja. Um, mensen reageren daar heel uh, verontwaardigd op. Uh, vanuit het peloton zelf, vanuit de koers, uh, vanuit de volgers. Maar ook hier in Nederland natuurlijk. Zeker ook als je die beelden weer ziet. Um, is het terecht of hoort het er ook gewoon bij? Want die stemmen hoor je natuurlijk ook wel. Uh, media-aandacht uh, hoort bij het wielrennen natuurlijk. Uh, zoals dat ook bij het voetbal het geval is. En zonder media-aandacht uh, bestaat er gewoon geen beroepswielrennen meer. Dat uh, moeten wij ons ook realiseren. Het gaat er alleen om van uh, hoeveel cameraploegen moeten er zijn uh, en buiten de koers kunnen er dat wat mij betreft nooit voldoende zijn. Maar ik denk dat je met uh, vier, vijf, zes camera's op motoren in de wedstrijd uh, een wedstrijd heel goed in beeld kunt brengen. De Belgische klassiekers worden in beeld gebracht met, uh, met minder motoren, minder cameramensen. En in de klassiekers zijn er veel minder fotografen aanwezig. Bij andere wedstrijden het hele jaar door zijn er 8 tot 10, schat ik, beroepswielerfotografen, noem ik ze maar, die op een motor de wedstrijd volgen. Uh -huh. Ik weet niet het exacte aantal in de Tour, maar ik denk dat dat rond de 50 ligt. Ja. En, en dus, want u zegt wel degelijk, de media moeten wel onderdeel uitmaken van de, van de karavaan, want daar zijn we allemaal bij gebaat als ploegen ook. Daar zijn wij als ploegen bij gebaat, maar als ik thuis zit als televisiekijker... wil ik ook graag mooie beelden hebben. En daar ben je afhankelijk van cameramensen in hun wedstrijd. Ja, want als u zegt, van, ik, ik wil niet zo ver gaan dat ik precies zeg van... nou, het moet, het moet met de helft minder, maar het kan in ieder geval een stuk minder. Wat voor uh, functionarissen, wat voor mensen zouden dan wel in die, in die koers mogen meerijden? Nou, ik denk uh, politiemensen. Uh, die staan in voor de veiligheid van renners van het peloton. Die heb je in eerste instantie altijd nodig. Uh, jury heb je nodig om een wedstrijd de goede banen te leiden. En je hebt uh, bijstand nodig voor renners. Dus dat uh, betreft mezelf. Uh, ik heb reservemateriaal bij me. Ploegleidersauto's uh, zijn nodig in een wedstrijd. Maar dat zijn, in totaal zijn dat uh, 22 ploegen hier in de Tour 44 auto's. Die hoofdzakelijk achter het peloton rijden. En dat zijn ook mensen die dat uh, beroepsmatig het hele jaar doen. En dat wil niet zeggen dat die nooit uh, een fout kunnen maken of een ongeluk uh, kunnen veroorzaken. Maar zijn toch veel meer gewend om zich in het peloton of rondom het peloton te bewegen in een auto. Ja, en, en dan zouden daar dus inderdaad, uh, nou ja, voor de registratie voor de tv-beelden zouden daar uh, camera's bij moeten. En uh, u zegt fotografen bijvoorbeeld, maar dat zou je dan. In pools moeten doen ofzo, dat, uh, dat die uh, foto's maken in, in, uh, ja, in het algemeen belang, dat andere kranten die ook kunnen afnemen. Als er uh, zich uh, smalle wegen aandienen tijdens uh, de etappes, wordt er een pool gevormd. De, dat is bekend. Uh, welke fotografen er uh, deel uitmaken van die pool, mogelijk zijn dat. Uh, per, verschilt dat per dag? Dat weet ik niet. Maar dan mogen er een beperkt aantal fotografen de wedstrijd volgen. En de rest zijn, om het zo maar te zeggen, op dat moment even buiten koers. En dat zou volgens mij eigenlijk regel moeten worden... dat er een beperkt aantal fotografen de koers kan volgen. Ofwel een keuze maakt die koers te volgen voor het peloton of achter het peloton. Want we hebben eerder deze toer ook gezien dat er een valpartij ontstaat... omdat een fotograaf het peloton wil passeren. Ja, Dat was met Zeurus inderdaad, he, waarbij zijn fiets nog een stuk mee werd gesleurd zelfs. de uh, Rabo zich daar zelf eigenlijk ook nog schuldig aan van die extra auto's in het peloton? Want u nodigt natuurlijk ook gasten uit die, uh, nou ja, die een dagje uh, tour krijgen aangeboden. Sponsoren bijvoorbeeld. Uh, dat klopt. Wij hebben iedere dag één of... Nou, we hebben meerdere gasten, die, uh, waarvan er één of twee in een ploegleidersauto tijdens de etappe meegaan. Dat klopt. Maar daar rijden uh, dus geen aparte auto's uh, voor? Die rijden wel voor, maar die zijn nooit in de buurt van het peloton. Die gaan van start uh, tot finish. En zo zijn er uh, heel veel auto's die uh, van start naar finish rijden. Bijna, uh, eigenlijk de, de schrijvende pers... Die beweegt zich ook zo. Maar die zijn nooit in de buurt van het peloton. Die rijden uh, naar de finish en. Uh, kijken daar uh, op schermen of in de perszaal. naar het uh, verloop van de wedstrijd. en uh, vangen de renners weer op als zij binnenkomen. Ja. Uh, b -b dat voorstel van Daan Luiks. Hij had het. Uh, dat heeft hij morgen. Uh, riep hij dat op radio 1. en hij zei. er is vanmiddag een overleg van. Uh, eigenlijk alle ploegen. Die, uh, en dan gaan we ook eens even met de tourorganisatie praten. De tourorganisatie. beraadt zich natuurlijk zelf ook op stappen. Die hebben al gezegd dat de bewuste chauffeur. Uh, niks meer in de tour te zoeken heeft. Maar uh, vindt u dat, uh, de, dat dat genoeg zou zijn als de tourorganisatie deze chauffeur schorst? Uh, of, of moeten er meer maatregelen komen? Ja, dat hebben ze vorige week ook gedaan met de motorrijder die uh, het ongeval veroorzaakte. En uh, ja, nu dan uh, de, de bestuurder van de auto. Er nou, zijn twee voertuigen minder. Maar ja, dat zet geen zoden aan de dijk natuurlijk. Dus er moeten echt wel wat u betreft ook wat meer maatregelen komen dan alleen maar dat? Ja, zeker. Nogmaals, ik wil niet zo ver uh, gaan om uh, te stellen... dat de helft uh, van de volgauto's en motoren uit koers moet. Maar ja, wel, een, wel een, een groot aantal. Ja. Um, en, en nog iets anders daarbij is... Uh, uh, ik, de, ik kan me zo goed voorstellen dat de renners het zelf... ook op een gegeven moment helemaal zat zijn. Toch blijven die... Uh, uh, ja, die blijven maar met dat mantra van de Tour is nou eenmaal de Tour. Ja, daar gebeurt ook van alles. Uh, je had vroeger wel Bernard Hino natuurlijk, die naar voren stapte en zei van... nu gaan we het gewoon even anders doen en als het niet zo gaat zoals wij het willen, de renners... dan gaan we gewoon staken desnoods, uh, later Armstrong natuurlijk. Is er zo'n sterke man in het peloton die dat kan bepalen? Ik denk niet dat dat uh, op dit moment aan de orde is. Uh, die man die, die is er gewoon niet en uh, die zie ik ook nog niet zo snel opstaan in het peloton. En hoort u die geluiden ik denk wel? Echt dat het, dat... Ja, sorry, ik denk dus echt dat het uh, uit het overleg tussen ploegen en uh, organisatie uh, tot stand moet komen. Maar u hoort niet na aanleiding van het geval Seurus en gisteren ook weer dus met Fletcher en Hogeland uh, bij de renners van uh, dit is de grens en, en nu gaan wij eens even bepalen hoe het gaat? Uh, nee, ik hoor wel uh, dat, uh, dat ze zeggen dat het de grens is en dat dat toch eigenlijk niet kan. Maar uh, verder hebben de renners ook weinig mogelijkheden. Om, om dat af te dwingen. Nou ja, ze kunnen natuurlijk gewoon langzaam aanrijden, rijden. Bijvoorbeeld wel de etappen uitrijden, maar gewoon met z'n allen afspreken... van we gaan er een wandeletappe van maken, gewoon uit protest bijvoorbeeld. Ja goed, maar de, het verleden heeft wel uitgewezen dat uh, een peloton van uh, 200 renners moeilijk op één lijn te, te, te krijgen is wat dat betreft. Ja. Uh, gisteravond in het programma van Mars Smeets, dan zijn we toch weer even aan, uh, bij hem terug. Uh, werd de oproep eigenlijk gedaan van we moeten misschien toe naar een, een, een, een niet op dit moment, maar misschien later is naar een, een wat bredere discussie. Waarin we onze eigen functioneren uh, aan de orde stellen. Maar de parcoursen worden ook steeds ingewikkelder. Uh, het moet allemaal op spektakel opleveren. We hebben in de Giro natuurlijk van alles meegemaakt. Bent u daarvoor te porren, voor zo'n zo bredere discussie over, over al deze problemen? Ja, ik denk het wel. Uh, ik denk dat het goed zou zijn. Er zijn best wel een aantal maatregelen te treffen... waardoor wedstrijden uh, toch aantrekkelijk uh, blijven of misschien zelfs meer aantrekkelijk worden. Maar uh, de wielerwereld is over het algemeen vrij behoudend. En uh, staat niet direct open voor uh, grote veranderingen. Nee, nee, zo is het ook. Um, ik hoop dat u even mee wilt blijven luisteren daar in Frankrijk naar de meningen van onze luisteraars. Dan kom ik graag zometeen nog even bij u terug om die meningen door te nemen. Adrie van Houwelingen dus. Uh, bij het hotel van de Rabo's daar in uh, Frankrijk waar hij uh, meeluistert. En die uh, gaat dan ook even kijken wat u vindt van deze stelling. Het aantal volgauto's en motoren in de Tour moet worden gehalveerd. Tot nu toe vindt 92% dat. Die is het eens met de stelling. 8% is het oneens. En er is door bijna 800 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Hendrik. Eens met de stelling. Ik voeg eraan toe dat ik eh, de beelden heb bestudeerd uitgehaald... en niet ontkom aan de indruk dat het mogelijk is... dat de betreffende auto van een onverdacht Frans merk... een klein knikje naar rechts maakte, waardoor de hele heista begon. Mm -hmm. en dat kan een stuurfout zijn... Het kan wat anders zijn. Het had volgens mij even te maken met een boom die daar aan de linkerkant stond. En hij had er eigenlijk op dat moment eigenlijk helemaal niet mo mogen passeren. Vertelde ook die directeur hè, van de Tour. Nou, dat onderstreept dan alleen maar de stelling dat er veel te veel auto's zijn... die zich veel te veel in het peloton begeven. Ja, daar bent u het mee eens. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Simone Drooi. Ik ben uh, moeder van een uh, zoon die wielrent bij HTC, waar Pim Lichthart uh, gelukkig Nederlands kampioen is geworden en lid is van vakantelij. Dus ik wil in ieder geval uh, de groep ontzettend veel sterkte wensen met dit, uh, met dit drama. Ja. Uh, nou ja, ik ben het uh, natuurlijk met de stelling eens... dat er wat moet gebeuren aan uh, de vele auto's en motorrijders. Ik vraag me af wat de automobilist uh, aan het doen was eigenlijk. Wij krijgen tegenwoordig, als wij uh, een broodje eten of een sigaret opsteken... een gigantische bekeuring. Ik heb het idee dat die meneer iets anders aan het doen was dan kijken voor zich. Want dan had hij natuurlijk al lang al die boom gezien. Mm. En hij had gewoon boven op zijn rem moeten trappen. Nou ja, ja nogmaals, hij heeft ook een, een commando eigenlijk van de tourdirectie. Die zeiden van de, dat hij plaats moest maken voor een ploegleidersauto. Heeft hij gewoon Genegeerd. Ja. Dus dat, dat klopt ook al sowieso niet. En uh, ja, inderdaad, we hebben die, die chauffeur hebben we natuurlijk verder nergens meer gehoord of zo. Dus dat zou nog wel eens interessant zijn om daarin te duiken, wellicht. Ja, Dank nou u nou voor... ja en ik, ik wil even zeggen dat uh, het verschil tussen wielrenners en voetballers nu natuurlijk duidelijk uh, gezien is uh, over de hele wereld. He, waar de voetballers uh, huilend uh, om hun moeder roepen, zeggen ze wel eens. Die wielrenners die trekken gewoon een nieuwe broek aan en die hebben 33 hechting uiteindelijk en die gaan gewoon door. Ja. En uiteindelijk, uh, ja, daar leren ze, dat, dat leren ze gewoon al heel vroeg. Hè? Want in de jeugd wordt er natuurlijk ook wel eens gevallen. En uh, er wordt natuurlijk heel veel gevallen. Ja, ja, De vraag is hoe dat komt. Moeten er meer renners uit? Nou, ik ben het daar niet mee eens. Het zijn allemaal professionals. En uh, die weten heel goed wat ze doen. En die weten ook heel goed dat het soms gevaarlijk kan zijn... als ja. je in zo'n groot peloton rijdt. Ja. Uh, de hulde is voor Johnny Hoogland. Uh, absoluut. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik wil ook graag reageren. Ik ben het eens met de stelling. Want veiligheid gaat natuurlijk boven alles. Maar als ik, als ik elke keer weer die definitie die en die hele groep renners... Uh, op de finish zien komen. Hè? Nou, ik kijk, erbij, ik kijk er al niet meer naar. Ik vind het gewoon eng, want je kan erop wachten. Vandaag of morgen gaat daar ook iets fout. Nou, dan is de ramp helemaal niet te overzien. Ja. Ik, vind dat, ik, ik, ik vind het eigenlijk heel dubbel. Ja, dank, maar, u wel. dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Um, nou, ik vind dat uh, dat aantal FIPS er tussenuit moeten. Die zogenaamde FIPS. Want dan hoor ik van een kennis... ja, maar dat, uh, uh, dat geld hebben ze nodig om uh, dat hele gedoe te sponsoren. Ja. Maar dan goed, goed ik, dat, dat, dat hebben we net even aan Adrie van Houweling ook gevraagd. Ja, dat vind ik dus niks. Rabo, Rabo nodigt ook mensen uit, maar die zitten dan gewoon in die ploegleiderswagen... die toch al in, in de ja. koers rijdt. Dus dat is niet een extra auto bijvoorbeeld. Nee, dat is oké. Okay, maar er zitten te veel uh, auto's tussen... En, euh, nou, respectloos gewoon. Ja. Um, die moeten voor of achter uh, de hele ploeg. En niet door. En dat, die kosten, ik denk dat dat wijnen en duinen van uh, te veel fips. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag met de Haas Breda. Ja, ik hoor hoorde een en ander. Ik ben het mee oneens. En, en waarom? Omdat ik uh, ineens een vermindering met 50% van alles... dat vind ik toch wel uh, erg tekort door de bocht... waar ik het juist wel mee eens ben, is laten alle... ...partijen die bij de Tour betrokken zijn als aan tafel gaan zitten en die die zaak nou eens goed evolueren waar is nou echt wezenlijk behoefte aan en hoe draagt een en ander bij aan de, de veiligheid van het geheel daar ja. ben ik het wel mee eens ja, ja. Uh, want dat is natuurlijk het punt we, uh, hebben hebben we Van Houwelingen net ook horen zeggen uh, ja. uh, hij, hij doelt bijvoorbeeld ook op het aantal fotografen dat er in rondrijdt maar ja goed we willen ook allemaal die plaatjes van in de kranten zien natuurlijk ja nou ja er moet, er moet toch op een gegeven moment een beetje geplust en gemind worden op een gegeven moment en dat, dat, dat zal wel eens uh, er zal niet iedereen naar zijn zin krijgen uh, uh, uh, uh, uh, dat, dat weet ik al, allemaal wel, maar uh, ik herken wel dat er wel degelijk iets moet ja. gebeuren. En u zegt, er zou eens een goede evaluatie moeten komen, een goed debat over van wat doen we nu eigenlijk en wat kan er nog anders en wat kan er beter? Ja, daar komt het op neer. Dank, Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja nou, ik, ik heb er eens even over nagedacht en dat zal ook blijken uit mijn bijdrage. Het is zo, dat, dat moet enorm worden teruggebracht. Kijk, er foto's bijvoorbeeld, dat kun je dan door twee of drie motoren laten coveren en een soort A en P. Daarnaast moeten die oortjes moeten weg, want die renners zijn ook niet geconcentreerd, maar ook degene die achter het stuur zit, die doen wel twintig dingen tegelijk en die gaan nog uitleggen. Dus ik zou zeggen, één camera in een auto als een soort bijrijder, zoals je wel eens op de tv ziet, ja. en dan mensen in een grote zaal, de fits, zeg maar, die kunnen dan daarnaar kijken en daar ook uitleg bij krijgen. En dan neem je al heel veel van die onzin neem je weg en je moet verzoberen, want het is nu meer een kermisattractie. En dat gaat ten koste van de veiligheid van de renners die op ons uh, op de straat amuseren. Mag ik u danken? Graag gedaan hoor. Dag. wel, goeiemiddag. Ja, u spreekt met Herman. Herman, zeg maar. Ja, ik ben het uh, oneens uh, met de stelling. Ik vind dat er uh, meer auto's, of in ieder geval hetzelfde aantal auto's als nu in de koers mag blijven. Uh, het belangrijkste argument is dat, uh, ja, ik vind dat degene die de sponsors zijn... en dus ook gewoon uh, die mensen de salaris uh, betalen, mm -hmm. gewoon vooraan mogen zitten bij de koers. Ja, maar heb je het nu over de ploegleiderswagens bijvoorbeeld? Uh, nee, gewoon uh, de sponsors zelf, ja, die ja. gastenwagens. je ja. vindt dat die er ja. gewoon in thuis horen? Ja. Ja. ja, en ook de, voor de radio en de televisie. Ik vind dat die mensen er ook bij moeten zijn. Ja. Want anders zit ik thuis naar de, naar de koers te kijken en dan zie ik niks. Nee. Maar goed, het lijkt me toch dat het belangrijkste materiaal zijn de renners zelf. En als die al van de weg worden gereden door zo'n gastenwagen, dat, dat ja. lijkt me toch vrij respectloos. Uh, ja, dat klopt. Maar ik vind dit echt een incident. Uh, ik heb in al de jaren dat ik toe volg nog steeds... Uh, dit is de eerste keer dat ik het heb gezien dat het echt door een ongeluk uh, gebeurt. Nee, ik en, zag gisteren het... nog beelden van Le Mans bijvoorbeeld, jaren geleden... die ook door een auto werd aangereden. Ja, maar dat is uh, eind jaren tachtig geweest. Dus, uh... ja, maar dat neemt, dat neemt niet weg dat het dus toen ook al gebeurde. Ja, nee, dat, uh, dat klopt. Dat gebeurt wel, maar ik vind uh... Uh, ja, die Wiggins en, die, uh, en al die andere mannen uh, die zijn gevallen. Mm -hmm. Die hebben dat allemaal zelf uh, veroorzaakt. Ja, nee, oké, okay, zeker. Door, uh, door zeker, nee, want er wordt inderdaad veel gevallen in, in deze tour. Maar goed, dat heeft ook voor een deel inderdaad, uh, heeft dat ook met de omstandigheden te maken of, uh, of wat dan ook. Dat kunnen we natuurlijk niet allemaal aan de gastenwagens wijten. Daar heb je weer gelijk in. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, uh, Jurgen met uh, Ferdinand Hassenbux. Zeg hem maar. Jurgen, ik ben het helemaal eens met die stelling, hoor, nadat ik gistermiddag zag wat er gebeurde. Kijk, die zaak moet drastisch worden verminderd met het meerijden van motoren en auto's. Ja, kijk, het is uiteraard te begrijpen dat het gaat om sponsoren, gasten en weet ik veel. Maar er rijden volgens mij veel te veel mensen mee, joh. die helemaal niets te zoeken hebben rond die jongens. En gebeurt het niet, Jurgen, dan loopt het bij een volgende crash af met nog vervelende dingen, joh. Ja, moeten we niet hebben, hè? Nee, dat moeten we zeker niet hebben, want ik kijk er ook graag naar hoor. Maar gisteren was gewoon een bizar, hoor. heel bizar voor woorden. En uh, ik wil besluiten alsvallig: hulde aan Johnny Hogeland. Zet hem op, want hij gaat morgen weer op de fiets. Stop.nl, goedemiddag. U bent de laatste. Ja, goedemiddag met Elvis. Ja, in Rotterdam. Ja, ik kan, ik kan me aansluiten bij de laatste drie uh, mensen. Dus ja, uh, ik zat al even te denken. Uh, toen ik begon te bellen voordat ik in de uitzending kwam. Uh, het gaat natuurlijk om de sport, het gaat om de fietser. Die op de weg rijdt, die, uh, die lucht moet happen. en die de ruimte nodig heeft. En die veiligheid. En, die, uh, en dat plezier aan het fietsen. dat wordt langzamerhand natuurlijk. Uh, in gevaar gebracht ja. door het heen en weer gereis. Ja. van uh, en gescheur van motoren en auto's. Ja, dus dat is er En, moet en veranderen. die grens is nu bereikt. Ik, en, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen. Ik heb gisteren echt een schreeuw gegeven. toen ik het zag gebeuren. Ja. En ik was werkelijk verbaasd ook over mijn eigen reactie. En. en dat dit kan, zoals ja. iedereen eigenlijk dat had, die ja. dat zag. En, uh, Zeker. Ik denk, denk in, die, in die, dat opzicht is die stelling uh, terecht. Ik had er wel even moeite mee ook, omdat ik denk, ja, halveren, waar, waar hij dat vandaan? Maar ja. ik begrijp dat iemand dat geroepen heeft. Ja, dat heeft Daan Luijks geroepen, de, de teammanager van, van Kanselij. Ja. Bedankt voor het bellen. We gaan snel even terug naar Frankrijk. Daar zit Adrien van Houwelingen, die heeft meegeluisterd. Hij is ploegleider trouwens van de Raboploeg. Heeft meegeluisterd met, uh, met de reacties. Uh, meneer van Houwelingen, wat vond u ervan? Ja, het merendeel van de reacties kan ik me vinden. En ik denk uh, dat we het er in uh, grote lijnen over eens kunnen zijn. Dat mensen die echt uh, uh, voor hun werk aanwezig moeten zijn in of bij het Periton uh, daarvoor uh, bevoegd moeten zijn. En zeker ook uh, radio, TV uh, wil ik daarbij betrekken. Want iedereen wil thuis uh, mooie beelden zien. Ja. Maar dat. Uh, Eigenlijk een, een exit is voor, voor de gastenauto's gasten in de Tour de France. Ja. Ik vond het wel grappig, vanmorgen in het AD had Steven Rooks een, een, een aardige uh, opmerking nog. Die zei van eigenlijk moeten ze, uh, mensen die in de Tour rijden, dat mogen eigenlijk alleen maar ex-renners zijn. Want die weten hoe dat reilt en zeilt. Nou, ja, dat geldt voor veel ploegleiders ook. Het zijn allemaal oud-renners geweest en die zitten allemaal achter het stuur van die auto's natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar nogmaals, ook uh, wij kunnen een, een ongeluk veroorzaken en dat kun je nooit uitsluiten. Wij weten wel, wij ex-renners, uh, hebben zelf deel uitgemaakt van het peloton. Hoe een peloton reageert, hoe een renner reageert en hoe wij moeten reageren als chauffeur in een auto op renners. En een van de uh, bellers zei van, uh, het is tegenwoordig toch meer kermis geworden dan, dan uh, sport. Uh, bent u dat eens? Ik bedoel, en, en daar haken we ook een beetje in op de keuze aan het begin, hè, van... Uh, met name ook vanuit de toerorganisatie zijn ze te veel bezig met de commercie en te weinig met de renners. Uh, ik denk dat de toerorganisatie een, uh, een mix zoekt, om het zo maar te zeggen. Uh, dat wordt uh, bedrijfsmatig geleid en uh, dat, uh, dat moet tot winst leiden. Maar ik heb nooit uh, de toerdirectie erop kunnen betrappen dat zij de belangen van renners totaal ondergeschikt maken. Maken aan de commercie. Nee, nee. Nou nee, ja, goed. Zij hebben, al, zij, zij, dus zij hebben altijd oog voor, voor renners en voor de sport. Ja. Nou, we zagen gisteren ook de reactie van, van Prudom. Die was inderdaad furieus. Uh, en in die zin stond hij duidelijk aan de kant van de, van de renners in dit geval. Uh, bedankt dat u even mee hebt willen doen aan stam.nl. Adrie van Houwelingen, ploegleider van de Rabobankploeg in uh, Frankrijk. Waar uh, zometeen Radio Tour de France verder gaat. En daar zal hij ongetwijfeld ook nog in aan het woord komen. Want we zijn natuurlijk ook benieuwd hoe het met Robert Gezing en alle andere mannen van uh, Rabo is. Um, ik kijk nog even snel naar de laatste gegevens op onze site. Het aantal volgauto's en motoren in de Tour moet worden gehalveerd. 91% is het eens, 9% opgezet. Oneens En er is door uh, ruim duizend mensen gestemd. Als gezegd, zometeen na twee uh, Radio tour de Frans... Uh, die zitten niet vandaag hier in Hilversum op het uh, prachtig mediapark... maar in die mooie stad Utrecht, de Joden de Graaf. Ja, bij de, bij, bij de Dom Toren. Echt prachtig. En we gaan daar uh, helemaal niet rusten. Wij gaan het land in en uh, we gaan praten over de tour. En natuurlijk komen we uit bij uh, Vacansolei en bij Rabo. En Jan Jans is hier... En Michael Bogert. En we hebben ook muziek op het plein. Oh, daar moet je Tom van het Hek even voor je hebben. Daar live op. Ja, ja, precies. Voor de muziek, Jurgen, moet jij mij daarvoor hebben. Wat, wat voor artiesten <laughs> heb je nou weer uitgenodigd, Tom? R Ruben Heijn en Roel van Velsen komen hier spelen. Allebei een viertal nummers eh, verschillende uren. En Roel van Velsen treedt ook nog op als eh, het eh, Forum vanuit Frankrijk wordt uitgezonden. Om de mensen hier eh, een beetje bezig te houden. En het is ongelooflijk gezellig en leuk al. Dus eh, we zien je zo graag tegemoet. Ik eh, kom even naar Utrecht, absoluut. Veel plezier. Tot zo. Zometeen na twee dus Radio Tour de France met Dione en Tom. Ik wens u een prettige maand af. Goedendag. Dan kom je tot... Twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee Als je dingen Luister naar elkaar. de zomerserie. Met recht Dan van spreken. Dan hoor je zoveel meer. MCRV. Elke maandag in juli en augustus gesprekken met de ervaren vakmensen. Met recht van spreken. Vanavond is mijn gast Bas Eenhoorn, burgemeester van Alphen aan de Rijn. Na 9 april zal het nooit meer hetzelfde zijn. Maar het is niet alleen verdriet, het is ook. Sterk met elkaar zijn. Bas Eenhoorn over hoe hij de schietpartij in Alphen aan de Rijn heeft ervaren. en waarom het burgemeesterschap zo mooi is. Met recht van spreken in twee dingen. Vanavond tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bonjour. Vous, Hollanders, un geek à la pimpasse. Alles betalen jullie ermee. Bon, maar in Vive la France kan jullie ineens eens betalen met le content. Pourquoi? hein? Overal waar u hier het logo van Maestro ziet, is gratis betalen met les pimpas comme mogelijk. Net als à la maison. Dus ook de baguette, le fromage en quelque chose dans mon supermarché. C'est très bien, ouais? Maestro, overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl